7 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Den Helder zijn het transportschip Rotterdam en de onderzeeboot Bruinvis teruggekeerd. Ze deden mee aan de NAVO-missie tegen piraterij voor de kust van Somalië. Ze werden verwelkomd door minister Hennis Plasgaard. Sinds september heeft de Rotterdam drie piratenschepen aangehouden... 19 verdachten opgepakt en 31 gijzelaars bevrijd. De Bruinvis heeft voor de NAVO informatie over piraten verzameld...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 In die nieuwe grondwet verdwijnt de post van vicepresident... maar dat is volgens politici in Cairo niet de reden voor het vertrek van Mekki. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is weer op bezoek geweest bij Nelson Mandela... die al twee weken in het ziekenhuis ligt. De 94-jarige Mandela wordt behandeld voor een longontsteking en galstenen. Volgens Zuma reageert Mandela goed op de behandelingen die hij krijgt. Wel moet de oud-president nog in het ziekenhuis blijven... waarschijnlijk ook tijdens de kerstdagen was de tweede keer dat Zuma bij Mandela op bezoek ging. De politie van Kerkrade heeft op straat een groot aantal vaten met chemicaliën gevonden. Het zijn acht stalen vaten en 23 kunststoftonnen met onbekende inhoud. Ze lagen langs een weg buiten de bebouwde kom van Kerkrade. De vaten zijn door een gespecialiseerd bedrijf meegenomen en worden verder onderzocht. Mogelijk houdt de vondst verband met het Ecstasy Laboratorium dat woensdag in Kerkrade werd ontdekt.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 Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. Ook de AOW-bedragen en betalingsdata van 2013 vindt u op svb.nl. Maak een geheel vrijblijvende afspraak via hofhorneman.nl. Uw vermogen is het waard. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij de aflevering 10.253. Een belangrijke aflevering, want vanavond wordt bekend wie de winterkampioen voetbal wordt... Het zijn er maar twee kandidaten. Twente, dat staat momenteel eerste. En PSV kan gelijk komen met Twente en door een beter doel zal er dan de winterkampioen worden. Moet PSV straks wel uit in Breda winnen bij NAC? En dat gebeurt niet zo heel veel de laatste jaren. Dat is de laatste wedstrijd om kwart voor negen. Nu is al bezig Heerenveen tegen Vitesse. Vitesse heeft het moeilijk de laatste weken. Ik hoef maar te noemen VVV en RKC. En over Heerenveen en moeilijk hoeft het helemaal niet te hebben Richard van der Maden. Ja, het publiek inderdaad allesbehalve verwend in Herenveen dit seizoen. 18 minuten op de klok in de wedstrijd tegen Vitesse. 0-0 de stand. Al drie spectaculaire momenten gezien. Met een schot op de paal van Kakuta namens Vitesse. Door de as van het veld. En uh, met een stuit belandde de bal op de paal. Vervolgens Rajiv van La Parra namens Herenveen Na een heerlijk balletje van Djuricic. Goede redding van Veldhuizen. En even later was het Juriciets die op de kruising schoot. Na een enorme fout van Kasia. Kortom, er gebeurt wel wat hier in het volgepakte de Abelenstra stadion in Heerenveen, maar het staat nog 0 tegen 0. En wat is er nog meer vanavond om kwart voor 8? Heracles tegen Pexwolle en Ado Den Haag tegen NEC. En zoals gezegd om kwart voor 9, NAC PSV. We hebben ook nog volleybal vanavond, Tilburg tegen Orion... en de Marathon van Horen, u weet daar wel, in Noord-Holland... daar in uh, het westen van Noord-Holland. Langs de lijn op zaterdagavond is het tot 11 uur met sport en... ook heel veel muziek.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 work. Down under. We gaan naar Heerenveen tegen Vitesse. De beste kansen. Richard van der Waarde, Voor wie? Voor allebei eigenlijk. maal Vitesse, maal Herenveen 0-0, 22 minuten zijn we bezig. Halverwege dus alweer de eerste helft. Vitesse bouwt op nu op de eigen helft via Dan Mori. Die vandaag Van der Heijden vervangt centraal in de verdediging. Maar een hele slechte bal en daar is een kans voor Herenveen Voor Alfred Vindbogason moet scoren. Oei! Oei, oei, oei! De tweede kans voor de spits van Herenveen die hij laat liggen. Twee minuten geleden stond hij ook al oog in oog met Piet Veldhuis. En hoe krijg je die bal ernaast? Finn Bogazon die al 13 maal trefzeker was voor Herenveen, krijgt echt een opgelegde kans voor het geplaagde Herenveen om te scoren vroeg in de wedstrijd. Maar mist dus een echt riante mogelijkheid. Het is een hele leuke wedstrijd wat betreft de kansen. Want zojuist zagen we ook dat Vitesse weer dichtbij een goal was. Met Renato Ibarra die slalomde door de verdediging van Herenveen. Zag zijn inzet net naast gaan. En even later was het dus Alfred Vinbogason met twee grote kansen op rij. Maar het staat nog steeds 0-0 tussen twee ploegen. Waarbij het verschil op de ranglijst maar liefst 20 punten is in het voordeel van de Arnhemse club. Dat is in het verleden natuurlijk wel eens anders geweest. Herenveen slechts drie overwinningen. Hier in Heerenveen voor het eigen publiek. En afgelopen woensdag natuurlijk die slijtageslag voor de beker tegen Heerenveen. En de grote vraag is vanavond eigenlijk ook hoe Heerenveen die tik... Van woensdag tegen Feyenoord fysiek en mentaal heeft verwerkt. 120 minuten voetbal, een zenuwslopende penaltyreeks En uiteindelijk stond Herenveen dus met lege handen. Terwijl Vitesse een heel makkelijk avondje had woensdag tegen topklasser Ado 20. 10-1 werd het maar liefst. Het publiek had daar in Arnhem een hele leuke avond. play was het zelfs in de tweede helft. Maar goed, dat zegt allemaal niets. Het is natuurlijk wel zo dat Herenveen woensdag een hele zware wedstrijd in de benen heeft gehad. maar Vitesse speelde uiteindelijk ook. Nu is het Dan Mori, de centrale verdediger die de bal naar Kasia schuift. Maakt een grote fout. De aanvoerder van Vitesse, waaruit iets. Dürizic... De bal op de kruising schoot. Wat dat betreft heeft Herenveen toch eigenlijk wel de grootste kansen gehad in dit duel. De beste kansen, hoewel Vitesse ook driemaal een mogelijkheid heeft gehad om op voorsprong te komen. Vitesse dat het in uitwedstrijden zo goed doet dit seizoen. Zes keer al buiten Arnhem werd gewonnen. Eén keer een nederlaag, dat was twee weken geleden in Venlo tegen VVV. En ook dat haalde hij al aan, ook vorige week. Tegen RKC ging het niet goed, toen werd het 2-2 nu weer een kans. Maar Veldhuizen is op tijd uit zijn goal, goede bal gestoken. Door de as van het veld en nu misschien Vitesse via Boni. Nog niet veel gezien, er wordt gefloten voor een overtreding van Koems. Dat lijkt me inderdaad terecht, zegt scheidrechter Vink. En in de middencirkel krijgt Vitesse dus een vrije trap na 25 minuten. In het Enstra stadion is het een leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat er veel gebeurt voor beide goals, maar nog niet gescoord. Zazie met All You Need. Uh, nog kansen gezien de laatste paar minuten, Richard van der Maren? Ja, er gebeurt van alles. 0-0 nog steeds in het Abelentra stadion. Maar weer was het Alfred Finnbogason, de spits van de Heerenveen, die heel dicht bij de 1-0 e was. Bal belanden op de paal. De IJslandse spits heeft er nu al uh, drie grote kansen gekregen om te scoren. Maar goed, het gebeurt dus vooralsnog niet. Je merkt wel dat Herenveen heel getergd is in deze wedstrijd... om iets recht te zetten na die bekeruitschakeling... van afgelopen woensdag tegen Feyenoord. Vitesse heeft nu het balbezit. is al aangelopen twee, twee gele kaarten. Zojuist vanwege ook protesteren. Jonathan Reis en een overtreding gezien van Van Anolt. Die werd door Fink ook op de bon geslingerd. Nu misschien een gevaarlijk moment voor Vitesse met Dan Mori Die inschuift, probeert Reis te bereiken en dan in de omschakeling... Gaat Heere Veen weer vandoor. Dat loert op de counter continu en daar ook goed af en toe uitkomt. Nu via Juriscien. Oh, wat doet hij dat weer? Handig. Prachtige lichaamsbeweging. En dan moet hij toch scoren. En ja hoor! Een verdiende voorsprong voor Heerenveen. Wat een heerlijke goal gemaakt door de 20-jarige Filip Jurisic. En het komt Herenveen toe in deze fase van de wedstrijd. 29,5 minuten op de klok in het Enstra stadion. En Herenveen leidt dus door een magnifiek doelpunt van de Servier Filip Juricic En dat is een enorme opsteker voor Marco van Basten. En het begint er toch een klein beetje op te lijken dat Heerenveen misschien wel het seizoen hier... Positief toch gaat afsluiten. Heerlijk wippertje waardoor Veldhuizen ook kansloos is. Nog eens kijken op mijn monitor. Oh wat doet hij dat mooi. Juris met zijn hak. Stuurt hij dan twee verdedigers het bos in. En met een klein wippertje de bal tegen de touwen. Heerenveen Leidt verdient na een half uur voetbal in Heerenveen. 1 tegen 0. In de eerste divisie wordt vanavond ook gespeeld. Go Ahead Eagles tegen Almere City. Het is uh, na vijf minuten in die wedstrijd al 0-1 geworden. Een doelpunt van Serarens. En dan het buitenlands voetbal. Allereerst Engeland. Wigan Athletic Arsenal 0-1. Newcastle, Queen's Park Rangers 1-0. Tottenham en Stoke kwamen niet tot scoren 0-0. Dus West Ham United Everton 1-2. Manchester City Reading 1-0. Southampton Sunderland 0-1. En West Bromwich Albion versloeg Norwich City met 2-1. Het is bijna rust bij Liverpool tegen Fulham. Het is daar 2-0. Stand en kop, Manchester United 42 uit 17. Manchester City heeft er 39, maar dan al uit 18. En dan volgen vier ploegen met 30 uit 18. Arsenal, Everton, Tottenham en West Bromwich Albion. Maar die staan dus al 12 punten... en misschien wel zelfs wel 15 achter op Manchester United. Dan in Italië, daar wordt een volledig programma afgewerkt... al voor het weekend. Inter tegen Genoa, 1-1. Sampdoria, Lazio, 0-1. Torino, Chievo 2-0. Bologna, Parma, 1-2... Atalanta Udinese 1-1, Palermo Fiorentina 0-3 en Siena Napoli 0-2. Na 18 wedstrijden gaat Juventus aan kop met 44, gevolgd door Lazio met 36. Fiorentina en Inter hebben er allebei 35. En in Spanje wordt nog gespeeld Valladolid tegen Barcelona. Het is daar bijna rust en het is 0-2. But Jackie Wilson, met I get the sweetest feeling. We gaan eens kijken of Heerenveen het nog steeds zo goed doet. Riesit van der Malen. Ja, zeker. 35 minuten op de klok. En het publiek, je voelt dat ook in het stadion... heeft in de gaten dat Heerenveen vanavond een uh, goede wedstrijd speelt. Zeker het uh, laatste kwartier. Eerste 20 minuten redelijk aan elkaar gewaagd. Vitesse en Heerenveen. Allebei twee goede kansen. Maar Heerenveen heeft duidelijk het initiatief naar zich toegetrokken. En uh, speelt fris, frivol. Op de aanval en heeft ook in deze fase van het duel echt het meeste bal balbezit. Nu in de middencirkel met Gouwe Leeuw, Die kiest ervoor om de bal even terug te spelen naar zijn keeper Nordveld. En die paast dan weer naar de linkerkant, naar Zomer. Boni probeert dan wel een klein beetje zijn spelers te bewegen om te gaan storen. Maar daar komt vooralsnog niet veel van terecht. Overigens is dit duel ook een wedstrijd tussen de nummer 1 en de nummer 2 van de topscorerslijst. Boni met 16 goals. En Bogazon met 13. Maar hij had er absoluut 1 of 2 al moeten maken in dit uh, duel. Tot nu toe is het dus via Djuric uh, 1-0. 10 minuten nog in de eerste helft. En Vitesse speelt de bal op eigen helft rond met Theo Jans. Afgelopen woensdag de grote uitblinker, de grote regisseur van Vitesse in dat bekerduel tegen ADO 20. Nu een uh, lekkere bal met zijn linkervoet naar Van Aanholt. Is dat buitenspel? Ja hoor, er wordt gevlacht en dus wordt deze aanval afge blazen door scheidsrechter Vink. 10 minuten nog in de eerste helft en Heerenveen leidt dik en dik verdiend tegen een tot nu toe matig spelende Vitesse. De goal is van Filip Juricic. Er is vanavond marathonschaatsen in Hoorn. Gebeurt dat heel veel, Sebastian Timman? Nou, het is een baan die een aantal jaar uh, bestaat. En uh, ik moet zeggen, ik was er nog nooit geweest. Het is wel een gezellige baan. Het is uh, vrijwel helemaal overdekt. Als je kijkt naar het dak zeg maar, dan zitten er alleen aan de zijkanten uh, wat openingen in. Voor de rest is die uh, vrijwel in zich heel overdekt. Het is een gezellig baantje. En het is uh, hartstikke druk vanavond. Veel publiek afgekomen op deze elfde wedstrijd in het kader van uh, de KPN Marathon Cup. Dadelijk om half acht gaan we beginnen met uh, de vrouwen. En dan een uh, uur later om half negen de wedstrijd bij de mannen. Daar is vooral de laatste weken veel te doen geweest om de strijd tussen de bamploeg en eigenlijk alle andere ploegen in dat marathonveld. En vorige week escaleerde dat een beetje toen er zelfs een tik werd uitgedeeld, een beuk werd uitgedeeld door Bob de Vries naar Crispijn Ariens toe. Bob de Vries kreeg daarvoor de rode kaart, jawel. Ook in het marathonschaatsen bestaat de rode kaart en is voor twee wedstrijden geschorst. En er is dus vandaag niet bij en ook de volgende wedstrijd niet om de Marathon Cup. Mag wel meedoen op tweede kerstdag, aanstaande woensdag is dat het Nederlands kampioen op Kunstijs. Daar mag Bob de Vries wel aan meedoen. Waarom is dus wel? Een beetje... Omdat dat geen cupwedstrijd is. Uh, en die, daar geldt die rode kaart dan dus weer niet voor. Uh, dus daarom mag hij daar woensdag wel aan meedoen. Maar het hangt natuurlijk wel een beetje boven de markt, zeg maar. Boven de wedstrijd van straks bij de mannen. Die strijd tussen Bam en de rest. Bij de vrouwen staat deze wedstrijd ook in het teken natuurlijk... ...van dat Nederlands kampioenschap aanstaande woensdag. En dan gaan we eens kijken hoe het bijvoorbeeld is met Mariska Huisman. Komt uit deze regio uit Andijk in Noord-Holland. Noord Zij is aanstaande woensdag. Ook de titelverdediger, regerend Nederlands kampioen dus op kunsttijds. Ja, en verder al die bekende namen, zoals bijvoorbeeld Vosca, Tamar van der Wol... die ook meedoet aan de wedstrijd van vandaag. Groot afwezige eigenlijk is een Italiaanse... die haar stempel de laatste weken wel drukte op de wedstrijden bij de vrouwen. Gina. Francesca Lollobrigida, die is teruggekeerd naar, naar eigen land, naar Italië. Zij is er vandaag niet bij, dus is het gewoon weer aan de Nederlandse dames... om dadelijk vanaf half acht te gaan strijden. Wedstrijd over 70 ronden. 39e minuut en Vitesse is langzij gekomen door een goal van Guram Kasja. Met het hoofd kopt hij de bal in na een corner. Vanaf de rechterkant getrapt van Aanold. Het is van Ginkel op de achterlijn die de bal weer voortrekt En dan is het van dichtbij Kasja die de bal in de touwen kopt. En zo staat het in het Abel stadion 1 tegen 1. Ja, en Kim Wildman. Anyplace, anywhere, anytime. De KVW kondigt aan dat in het nieuwe jaar veel strenger wordt opgetreden, maar de scheidsrechters mochten het dit weekend ook al doen. Hoe gaat dat nou, Richard van der Made, vanavond bij herenveen Vitesse? Nou ja, je ziet in elk geval dat uh, vandaag door Pieter Vink al een gele kaart is gegeven voor protesteren. Wat dat betreft uh, wordt meteen uh, uh, ja, een maatregel genomen. Jonathan Reis na een overtreding uh, op een speler van Herenveen. Uh, Vitesse beklaagde zich en Fink zei: Van grijs, jij krijgt gewoon de gele kaart. Het manifest is nog niet getekend. Maar Fink handelt dus direct. Nu even kijken wat er gaat gebeuren met een kans weer voor Vitesse. Het schot van Ibarra van een meter of 25. Vitesse dat zich terugvecht in de wedstrijd. Dat is wel duidelijk. Verbetenheid in de duels had in de gaten dat Herenveen toch duidelijk de betere ploeg was. Het initiatief naar zich toetrok en ging de duels wat steviger in. Voetbalte nu ook weer wat beter dan in. Het eerste half uur en uh, kwam dus via die goal van Kasia. Een kopbal van dichtbij na een corner van Van Aanholt op gelijke hoogte. Nadat Heerenveen toch wel heel veel kansen liet liggen. Drie keer Vin uh, Bogason. En uh, zojuist was het ook Martin de Roon die één op één stond met uh, Veldhuizen. Te lang treuzelde en de bal verloor. En aan de andere kant twee minuten later was het Jonathan Reis die ook te lang treuzelde van dichtbij. En toen was daar een uitstekende ingreep van Chris Koem die een doelpunt van Vitesse voor kwam. We zitten in de slotfase van de eerste helft. In een heerlijke wedstrijd. De Roon speelt de bal terug naar uh, Koems. Koems, de rechtsback van Herenveen. Uh, weer terug naar uh, Zomer. Inmiddels in de middencirkel belandt. En dan schuift uh, Zomer de bal naar de linkerkant. Waar Herenveen dan weer opnieuw mag beginnen aan een uh, aanval. Tempo ligt ook uh, lekker hoog in deze wedstrijd. Nu Herenveen met een uh, balletje diep richting Ziet uh, Speelt de bal weer terug naar uh, Kruiswijk. Linksachter vandaag weer bij Herenveen. Van Basten veel aan het coachen uh, langs uh, de zijlijn in zijn vak. En ziet dan dat Herenveen opnieuw. Aan de linkerkant uh, dreigend is. Misschien nu een voorzet richting uh, Alfred Vindbogason. De spits die continu loert op die kansen. Heeft er dus al drie gehad. Eén keer op de paal en twee keer Veldhuizen. Nu een kopballetje van uh, Koens. Dat uh, achterlangs gaat richting uh, zomer. Niemand die daar bij Vitesse op anticipeert. Boni en Rijs blijven eigenlijk gewoon in de middencirkel staan. En dan kan Heerenveen dus met nog uh, anderhalve minuut op de klok. In de eerste helft weer aan een uh, nieuwe opbouw beginnen. Via de Roon gaat de bal dan naar Vindbogason. Uh, dat was tenminste de bedoeling. Maar dan Mooris zit daar tussen. Dan wordt er een overtreding gewaakt. De zoveelste in deze wedstrijd nu van Theo Jansen. Ik bedoel de zoveelste van Vitesse. Laat dat duidelijk zijn. En ook Theo Jansen gaat op de bon bij scheidsrechter Pieter Vink. We spelen nog een minuut plus wat extra tijd. Ik denk toch zeker twee minuten komen erbij in deze levendige eerste helft. 1-1 de tussenstand. Doelpunten van Djuricic en Kuram Kasia. Though I'm afraid I might keep wasting my past days. Never mind the weather. Never mind the rain. Never mind every little thing that is tearing me apart. I am going for a walk today. And make it seem that everything's okay. I could leave tonight, put down. Roger Pelgrim heet hij en het nummer heet Killing Time. Het is rust zonder dat er een seconde bij kwam bij Heerenveen-Vitesse... en het is 1-1 gebleven. Juricic en Kasia scoorden. Djuricic voor Heerenveen en Kasia maakte gelijk voor Vitesse. Straks uh, om een kwart voor acht hier tegen Pex Zwolle... ADO tegen NEC en dan om kwart voor negen nog NAC-PSV. Maar nu, na de Olympische Spelen, weet heel Nederland wie Epke Zonderland is. Zijn gouden medaille op de rekstok maakte de turner tot een nationale held. Maar hoe groot is eigenlijk het Epke-effect? Edwin Cornelissen bezocht het jaarlijkse Gala in Almere... waar ook de Olympische held acte de présence gaf.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 Hey Epke, wat is eigenlijk het gekste wat jou is overkomen sinds de Olympische Spelen? Ja, degene het het, het, het, het, het, het, wat ik uh, wat het meest uh, opvallend vond, uh, was dat ze een beeld uh, wouden maken van mij, uh, van Madame zo.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 En dat was de bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan vooruitblikken blikken naar Heracles tegen Pek Zwolle. Uh, terugblikken kan ook niet, want die wedstrijd is nog nooit eerder gespeeld in de Eredivisie. Uh, wel een keer in Zwolle natuurlijk, want uh, we zitten al in de tweede helft van de competitie. En toen in Zwolle won Heracles met 0-3. En ik denk dat Heracles vanavond ook de beste papieren heeft. Frank Wieluid. In principe is dat uh, zeker zo, want uh, ze spelen op ongeveer dezelfde manier... alleen uh, Herakles nog veel aanvallender dan dat Zwolle dat uh, uh, kan. En als uh, Herakles goed is en Zwolle is goed, dan is Herakles normaal gesproken een stuk beter. En dat hebben ze bijvoorbeeld in, uh, in Zwolle laten zien toen Zwolle niet zo goed was. En Herakles wel heel goed, toen werd het slechts 3-0. En uh, daar zijn ze in Zwolle behoorlijk van onder indruk geraakt. Dus ze zijn een tikkeltje timide deze kant, kant op gekomen. Daar waar vroeger de verhoudingen in de eerste divisie... Want daar is die wedstrijd natuurlijk wel heel vaak gespeeld. Regelmatig in het voordeel van Zwolle uitviel. Dus tegenwoordig natuurlijk uh, Herakles duidelijk de bovenliggende partij in uh, deze. Die zijn een paar stappen verder. En uh, dat uh, mag je vandaag terug verwachten. Bij de ploeg afgelopen week wel geplaatst voor de volgende ronde in de KNVB-beker. En daarin tegenstander eind januari van elkaar. Dan is die wedstrijd weer in Zwolle te uh, aanschouwen. Maar in deze wedstrijd is het vooral even afwachten... Hoe Zwolle zich gaat houden. Want die hebben inmiddels een sloot geblesseerd, Waar ze uh, u tegen zeggen. Maar gelukkig voor uh, met name Art Langelaar wel weer een paar verdedigers terug. Van Polen terug van een schorsing. Net als uh, Lachman. Hij, uh, beide heren de vorige wedstrijd geschorst tegen uh, AZ was dat. En daardoor er toen niet bij. Van de Berg was ook geschorst. Maar die heeft die schorsing uitgezeten tegen Golden Eagles. Mag vandaag dus weer gewoon uh, ook achterin staan. Dat betekent dat die achterroede er weer gewoon uitziet zoals we dat gewend zijn. Arne Slot staat vandaag voor het eerst deze competitie in de basis. Dat deed hij ook al tegen Goit Eagles, maar hij is weer fit. En hij heeft tegen Goit Eagles laten zien dat hij heel belangrijk kan zijn voor Zwolle op het middenveld. Benson in de, Benson in de punt van de aanval, want Afdits heeft een blessure, Kan er daardoor dus niet bui zijn. En hij zal samen met Pluim, met name de aanvallende impulsen... en Mokhtar natuurlijk de aanvallende impulsen moeten gaan geven voor Peck in deze wedstrijd. En bij Herakles... Fejnovic er niet bij. Hij was al disciplinair geschorst tegen Dordrecht voor de beker. En vandaag is die schorsing doorgetrokken. En uh, hij en de coach Peter Bos gaan in de winterstoppers even bij elkaar zitten. Om de problemen die er zijn uit te praten. En wat die problemen dan precies zijn, daarover laat niemand zich bij Herakles op dit moment uit. Maar Fejnovic dus niet in de selectie, dus ook niet in de basis. En zijn plekje wordt overgenomen door Everton. Links in de aanval en rechts in de aanval Castillon. Terwijl Gaurier vandaag hier gewoon op de bank zit. De revelatie van de opening van het seizoen, zeg maar. Tegenwoordig gewoon op de bank bij Heracles. Deze ploeg op eigen veld... Kunstgras, Veel regen gehad, maar deze keer geen hobbels. Dus ook geen scharen nodig om de lucht er weer uit te krijgen. Het veld ligt er uitstekend bij. Dat is het voordeel van Kunstgras onder deze omstandigheden. En Zwolle is eraan gewend. Dat is ook een voordeel voor de ploeg die vandaag op bezoek komt. Benieuwd of Heracles net zo'n groot verschil op de mat kan leggen tegen Zwolle... als dat gebeurde in de hoofdstad van Overijssel vandaag. Het is een Overijsselse derby, al geldt die natuurlijk niet zo heel erg. Spelers komen eraan. Iedereen gaat staan. We krijgen trouwens nog een wedstrijd. Hè? Na deze wedstrijd, een de wedstrijd tussen een team van RTL-prominenten en een team van 3FM-prominenten voor Serious Request. Die komt hier nog even achteraan als toetje, moet je nagaan. Ja. Uh, de topper van vanavond uh, gaat uh, tussen ADO Den Haag en NEC. Hoezo de topper van vanavond? Nou, dat, zijn de enige, dat is de enige wedstrijd tussen twee ploegen uit het linker rijtje, Want NEC staat zevende en ADO negende. Het verschil is vier punten. En ADO speelt thuis. Maar thuis, dat is het nog, dat is het nog niet helemaal hè, Rachman, niet mee, hè? ADO? Nee, dat klopt, want er werd pas één keer gewonnen dit seizoen. En dat valt toch een klein beetje tegen. Dat was tegen Willem II, dat werd 2-0... Maar dan is de koek wel op bij ADO Den Haag en dat valt al tegen. Maar gek genoeg staat ADO dus negende met 20 punten uit 17 wedstrijden. NEC heeft 4 punten meer. Grote problemen wat betreft ADO als het gaat om Schorsingen, Thierry, de linksbuiten en Beugelsdijk. De centrumverdediger zijn er niet bij na hun rode kaarten. Een lange knieblessure al bij de doelman, bij Zwinkels. En, uh, ja, de twijfelgevallen spelen allemaal wel. Omeru in het centrum vandaag, niet als Beck. Maakt een plekje vrij voor Malone als rechtervleugelverdediger. Poupon is er toch bij en Holla, daarvoor geldt hetzelfde. Bij de ploeg van Maurice Stijn zijn er dus ook nog wat plusjes te noteren. NEC speelt in hetzelfde elftal als een week geleden. Knap thuis 1-1 in de slotfase tegen PSV. Als je kijkt naar de laatste tien wedstrijden van de beide ploegen, dan zie je twee keer winst, maar voor ADO. Vier keer voor NEC. Die ploeg speelt dus toch wat beter. Het eerste duel, zoveel de ploegen ook niet uit elkaar, eindigde in 1-1. En als ik me goed herinner, maar ja, je ziet nogal veel wedstrijden als commentator. Was ik daar zelf ook bij en wat mij nog bijstaat van die wedstrijd, was dat het niet zo'n heel groot spektakel was. Laten we hopen zo vlak voor de kerstdagen, laatste wedstrijd voor de winterstop, dat we dat, spe, dat, we dat spektakel nu wel te zien krijgen. Onder leiding overigens van een Belgische leidsman, Alexandre Bouco. Hij is de arbiter vandaag. En we hebben schaatsen in horen. Uh, op het ogenblik rijden daar de vrouwen bij Sebastian Timmermans. En die moeten nog 46 ronden. Dat betekent dat we bezig zijn aan de eerste serie van tussensprints. Die zijn er ook bij, zowel de vrouwen trouwens ook bij als de mannen. Uh, tussensprints waarin je punten kunt halen die meetellen voor dat KPN Cup klassement... waarin Mariska Huisman aan de leiding gaat. Maar die rijdt op dit moment niet op kop in de wedstrijd. Op kop rijdt in de wedstrijd Karine Kleibeuken. Het is eigenlijk pas de tweede keer terwijl Kleibeuker hier de eerste punten mee pakt. En er wordt gelijk gebeld voor het tweede klassement. U hoort dat op de achtergrond. Het is eigenlijk pas de tweede keer dat we een serieuze avond in deze marathon. De eerste aanval kwam van Elma de Vries, kreeg Maria sterk met zich mee, maar die twee konden niet echt het verschil maken, reden ook maar een ronde of drie, zo'n 25 50 meter voor de rest van het peloton uit en werden toen gegrepen. En Karin Kleibeuker die gaat weten dat uh, haar solo ook niet gaat uh, rijken tot het einde. Het einde is nog 44 ronden weg van deze marathon, want op dit moment wordt Karin Kleibeuker teruggepakt. Tweede tussensprint zit er ook op, de derde tussensprint gaat dadelijk komen. En dit keer was het Riksmeijer die de Punten Mariska Huisman komt ook naar voren. En dus gaat het in deze fase van deze wedstrijd even meer om de punten voor het algemeen klassement dan om weg te geraken. Frank Vielaert kijkt naar zwart wit tegen Blauwwit. En die, die trappen nu af, dus uh, kunnen we gaan uh, beginnen. Broersen is uh, de man die centraal achterin gaat spelen. En uh, dat betekent dat Joey van den Berg voor de verdediging uh, uitkomt. En die twee dus uh, van de normaal gesproken bezette positie uh, hebben gewisseld. Roers is ook degene die de, die de bal als eerste naar voren toe En uh, daar uiteindelijk houdt Zwolle een ingooi aan over. Ascente is nu driftig op zoek naar een man om aan te spelen. Dat wordt uh, Van den Berg. Die dus nu een linie naar voren is uh, opgeschoven. Om zo wat meer uh, voetbal op het uh, middenveld te krijgen. En uh, zo wat meer grip op het middenveld te krijgen ook. Want dat was het grote probleem in Zwolle tegen Heracles op het middenveld. Dat Zwolle absoluut niets in te brengen. Nu een diepe bal van achteruit bij Heracles. Rustig teruggekopt door Broersen op de doelman op Diederik Boer. En uh, die houdt de bal nog even bij zich. Even temporiseren. Het is typisch wat uh, Zwolle altijd doet. In het begin van de wedstrijd hoeft de tempo niet zo heel erg hoog. En moet er vooral uh, uh, gecontroleerd worden. En hoop ik tussen alle heen en weer lopende publiek ook nog uh, een stukje van de wedstrijd uh, te kunnen zien. Aan de linkerkant. Pluim die een bal richting penalty stip geeft. Maar de bal gaat langs alles die erin heen. Is het pasveer die uiteindelijk uh, opraapt. En Heracles weer een balbezit brengt over de linkerkant van het veld met Dorda. De Duitser die daar kan opbouwen, de bal even breed legt richting Rienstra. Liever gezegd achter Rienstra neerlegt en dat bevordert het tempo in de opbouw in ieder geval niet. Het regent heel hard, er staat ook een flinke wind over het Stadion. Kortom, het bevordert het voetballen allemaal tot nu toe nog niet zo heel erg in die openingsfase 0-0. Natuurlijk nog in die eerste minuutjes tussen Heracles en Zwolle. Heerenveen en Vitesse zijn aan de tweede helft begonnen, Richard van de Malen. Minuutje oud, 1-1 de tussenstand. Doelpunten van Jurisic en Kasja. En Veldhuizen, de keeper van Vitesse, heeft de bal getrapt. Aan de linkerkant richting van Aanhold. De linksback-combinatie zoeken met Reis. Middenlijn overgestoken aanval van Vitesse. Via Reis opnieuw. Korte combinatie. Probeert dan Kakuta te bereiken. Daar zit Zomer tussen de centrale verdediger van Herenveen en in omschakeling. Kunnen de Vriezen dan weer weg? Via Rajiv van La Parra kreeg de eerste kans van dit duel. Levendige wedstrijd. Niet dat het allemaal heel erg goed is, maar er gebeurt veel. Er worden de nodige fouten gemaakt. Maakte. Dat maakt het natuurlijk wel zo leuk om naar te kijken. Bal wordt in het strafopgebied door Dan Mori weggekopt. Naar Rijs. Die tikt de bal terug naar Theo Jansen. Vitesse in de verdediging. Wordt druk gezet door En Koems en door Kruiswijk. Maar Vitesse komt er redelijk, maar ook niet meer dan dat uit. Want Herenveen heeft de bal. Via Koems nu aan de rechterkant. Herenveen dat heel compact bij balverlies speelt. Van Basten geeft dat ook continu aan met armgebaren langs de zijlijn. En Heerenveen is als je de eerste helft bekijkt de betere ploeg geweest. Slotfase kwam Vitesse sterk terug. Vooral in de duels. En nu een aardige aanval weer van Heerenveen aan de rechterkant. Voorzet moet dan komen. Van, van La Parra. Bal wordt weggekopt door Dan Mori. Die op mij een zwakke indruk maakte in de eerste helft. De centrale verdediger uit Israël. Vandaag in de basis bij Vitesse. Omdat Jan, Jan Arie van der Heijden, moet ik zeggen, geschorst is. De bal ligt over de zijlijn. We hebben gespeeld. 2,5 en in het Enstra stadion. En het is 1-1. Ado is ook ja, zojuist. 0-0 stand in Den Haag. De sfeer zit erin, ondanks de wind en de regen. Want het regent eigenlijk al twee uur achter elkaar en misschien wel langer in Den Haag. De bal gaat terug naar de doelman, naar Coutinho. Platje komt op hoge snelheid naar de keeper toe. Maar de keeper trapt de bal de helft op van NEC. Aangepakt door Poupon. verdreven uit de spitspositie. Opnieuw, want daar staat Van Duinen. Poupon start aan de rechterkant. Omeru... 5, 6 meter voor de middenlijn, de rechterkant van het veld. Lange bal richting Van Duinen in de as van het veld. Overgenomen door Breuier. Die staat in het hart van de verdediging bij NEC. Holla pakt de bal op. Goeie bal naar Poupon, rand op gebied. Aanname net niet 100 En dan is er geen rebound, geen kans om te schieten. Ook daar voor Van Duinen. Want de bal wordt weggetrapt bij NEC in de verdediging. Een mooie bal van Danny Holla. De aanvoerder van Ado Den Haag. Die kan voetballen, die kan scoren. Maakte er al acht en zet Poupon hier vrij voor de doelman. De aanname had wel wat beter gekund. Ik zie de actie nog een keer op mijn monitor voorbij komen. Echt een prachtpaas. NEC voor de eerste op van Adel Den Haag. Met Ryan Koolwijk de captain aan de kant van de Nijmegenaren. Schiet aan. Tegen de nu meeverdedigende Holla. Metertje over de middenlijn. NEC mag een ingooi gaan nemen. Gaat dat doen met Kevin Comboy, de linker verdediger Waar kan het naartoe? Voor de eigen de Gouds. Aanwijzingen daar van Alex Pastoor. Staat dus zevende met NEC. En Sinou is daar opnieuw de doelman. Omdat Babos er nog wel eventjes uit is. Die kan van zijn handblessure gaan herstellen. In de winterstop. Comboy opnieuw in bal zitten 5-6 meter over de middenlijn. Bal gaat in de as van het veld naar Platje. Glijpartij bij Omero. En dus kan Platje verder de linkerkant met Comboy. NEC valt aan. Nick van der Velde achterin het strafschopgebied. Kan bijna koppen. Hier is het 0-0, maar bij Richard van der Malen. 2-1 voor Heerenveen. En eindelijk heeft hij dan succes, Alfred van Bogason. De IJslandse spits scoort namens de thuisploeg. Vijf minuten gevoetbald in de tweede helft. En een fout gaat er toch aan vooraf van Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse. Nog eens kijken in de herhaling hoe dat eruit ziet. Een meter of twintig haalt hij uit en dan zit hij er toch niet goed aan hoor. Piet Veldhuizen die de laatste week, het is een beetje een dwarrelbal door het centrum. Ik vind het een blunder van de keeper van Vitesse. Maar Alfred Vimbogason scoort eindelijk drie grote kansen in de eerste helft. Maar nu vijf minuten na rust is het wel raak. En Heerenveen leidt 2 tegen 1. Herakles tegen Peck Zwolle. Frank leidt? Zes minuten onderweg. ingooien raakles. Armen neemt aan op de borst. Maar wordt gelijk vastgezet tussen twee man. Slijding van Slot zorgt ervoor dat Zwolle uiteindelijk balbezit heeft. En Joey van den Berg die met de bal aan de voet het middenveld indribbelt. Dan toch maar inhoudt. En de bal teruglegt naar Broersje. Die heeft geen ruimte om te voetballen. Tikt hem dus maar gelijk naar Drost. Slot en dan aan de rechterkant goed de ruimte gevonden bij Van Polen. Die is doorgelopen en in de punt van de aanval daar Pluim heeft gevonden. En nu Zwolle een kans, een schietkans Oh, die wordt naastgeschoten. Volgens mij is dat Drost die daar is doorgelopen. Inderdaad. Over het middenveld. Goed doorgelopen richting de puntpositie. Aangespeeld door Pluim. Had weinig ruimte, weinig tijd en schoot wat al te enthousiast in. En daardoor uh, nogal druistig ruim naastgeschoten. Geen probleem voor uh, Pasveer. Hij hoeft er niet eens in actie te komen. Ja, nu om die bal op de rand van zijn doelgebied te leggen en dan het spel weer uh, verder te laten gaan. Oeh, de uittrap van Pasveer. Niet zo lekker. Recht in de voeten van Mokhtar aan de linkerkant bij uh, Peck. En Joey van den Berg die ook maar gelijk de positie van Mokta overneemt. Diepe bal op Benson. Als Benson in één keer had gekund tegen Durft, dan was het misschien nog aardiger geworden. Nu is het Pasveer die opraapt en Herakles weer kan laten opbouwen. En dat doen ze via Rinstra en Bruns op het middenveld. Even uitgeweken naar de rechterkant en Dorda aan de linkerkant gevonden. Die heeft wat ruimte. Diepe bal achter de verdediging van Zwolle gelegd. Armenteros loopt daar buiten spel, wordt bij Lange na niet bereikt. Uiteindelijk de bal in de handen van keeper Boer. En zo zijn beide ploegen een beetje aan het zoeken. Zoeken waar de ruimte is. Die is er namelijk niet zo gek veel in deze wedstrijd tot nu toe. In de eerste zeven minuten waar het 0-0 is. Hoe leuk zijn die eerste minuten bij Ado Nek? Uh, racht dan niet meer. Oh, het speelt zich in ieder geval aan twee kanten van het veld af. 0-0 stand na bijna vijf minuten. Hoekschop eerste van het duel voor Adel Den Haag. Holla staat achter de bal. Veel mensen in dat Nijmeegse strafschopgebied. Korte corner. Holla dan opnieuw. Achterin is het raakt denk ik, via Poupon. Jazeker, in twee keer. En zo staat Adel Den Haag niet op voorsprong, want er is gefloten. Er wordt door de Belgische Leidsman gezegd dat de bal is beroerd met de hand door Poupon. En nou durf ik daar mijn hand niet voor in het vuur te steken van zo ver af. Er wordt gekopt, dan raakt hij inderdaad de bal met zijn hand. En dan zorgt hij ervoor dat hij hem voor zijn uh, rechtervoet krijgt. Ja, dan heb je er heel veel voordeel van. Doe je het bewust en wordt er terecht gefloten. Het blijft hier 0-0. Leuk is het uh, bij Herenveen, want dat neemt opnieuw een voorsprong. Wat is er met Vitesse in december, Richard? Ja, dat is een goede vraag, Ronald. Vooral achterin ziet het er echt niet goed uit. En ook in de beginfase van de tweede helft niet. Djuricic was er weer bijna doorheen. Maar treuzelt te lang zo dat Heerenveen het bal even kwijt is. Maar ook maar even, want daar gaan ze weer. Onder aanvoering van het publiek stoomt Herenveen opnieuw op. Voorzet moet komen. Van Koems gezocht naar het hoofd van Djuricic of in Bogazon. Het is Djuricic en de bal belandt op het dak van het doel weer Mogelijkheid niet meer dan dat was het nu voor Herenveen. Dat leidt in de 53ste minuut terecht met 2 tegen 1. En Vitesse heeft het inderdaad moeilijk de afgelopen weken. Puntenverlies de afgelopen twee weken. Vijf maar liefst tegen RKC. En in de uitwedstrijd tegen VVV verloor de ploeg van Fred Rutte zelfs. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Rutte bij Mirab Jordania, de eigenaar van Vitesse, heeft gevraagd om versterking. In alle linie willen we hier eigenlijk een speler bij hebben. Het is de grote vraag of dat natuurlijk. Gebeurt bij Vitesse, want bij Jordania weet je het eigenlijk nooit. Maar Rutte wordt er wel een beetje, denk ik, in Arnhem op afgerekend dat hij minimaal bij de eerste 3-4 komt dit seizoen. En hij ziet het langzaam toch een beetje wegglippen. Het goede voetbal van de eerste 7-8 weken van het seizoen. Langzaam zie je dat het minder wordt bij Vitesse. Terwijl Juris iets nu een klein beetje aangeslagen richting de zijlijn. Huppelt. Kijk ik nog eens een keer naar dat schot van Alfred Vindbogason. Een beetje moeilijk hoor voor Piet Veldhuizen. Die echt heel heel veel last heeft van misschien wel die natte bal van de regen. Die hier ook in Heerenveen continu neerdaalt. En Heerenveen leidt dus met 2 tegen 1. Vitesse heeft de bal via Van Anod. Gaat terug naar dan Mori. dan naar Reis, De Braziliaan in de middencirkel. Er wordt weinig bewogen bij Vitesse. Nu is het Boni die wel aanspeelbaar is. Korte combinatie met Kakuta die zojuist met een volley dichtbij een goal was voor Vitesse. Katachtige reactie van Noordveld. Vitesse nog altijd aan in de aanval met Ibarra. Ibarra is dan de bal kwijt en Heerenveen kan weer overnemen in de 55ste minuut. 2 tegen 1. De voorsprong voor de Friese. En die is meer en meer dan verdiend. Nog even kijken in Almelo bij Frank Vierleid. Daar is het nog 0-0 bij uh, Herakles Peck. En Peck dat nu de bal op het middenveld verovert en dan een omschakeling gevaarlijk moet worden met Benson. Ruimte op het middenveld. Aan de linkerkant komt Mokhtar. Die heeft nog meer ruimte dan dat Benson het heeft. Trekt nu naar binnen, moet gaan schieten. Doet dat in de korte hoek. Dat is wel verrassend. Pasveer, je zag hem al een beetje anticiperen op de verre hoek. Pasveer zat er goed bij. Schot van Mokhtar is naast. Dus uh, daar uh, ook mede door pasveer zie ik nu. Want Mokhtar uh, die hobbelt richting cornervlag en mag dus een hoekschop gaan uh, nemen. Het gebeurt helemaal aan de andere kant van het veld. Maar dit was zo'n gevaarlijke uitbraak. Een beetje waar Pek op uh, anticipeert in dit duel. Het houdt de ruimte heel erg klein. zorgt ervoor dat Herakles moeilijk aan het voetballen komt. En nu die hoekschop. Bij de tweede paal neergelegd. Geen probleem. Vangbal voor uh, pasveer. En dan kan uh, Herakles omschakelen. En ook uh, dat kan de ploeg van Peter Bos uitstekend over die uh, linkerkant loopt het zich helemaal vast in, met Kwanza daar. Bal over de zijlijn gelopen zelfs. En dan kan Zwolle weer overnemen. Nog op de helft van Heracles met Joey van den Berg. En Pluim die heel goed een bal kan aannemen. Een bal goed kan vasthouden. Maar het vervolg dat is meestal het probleem bij William Pluim. In deze wedstrijd nu ook eventjes. Na 12 minuten Heracles Pek 0-0. En na een minuut of twaalf is het bij ADO NEC ook nog 0-0. Uh, ze zijn al een minuut of tien bezig. 10-12 in de tweede helft bij Heerdeveen Vitesse. Daar staat V met 2-1 voor. En de late wedstrijd straks komt uit Breda en gaat tussen NAC en PSV. We gaan naar het NOS Journaal van 8 uur met Christian Bonebakker. Tot dan. Morgenmiddag om kwart over twaalf de DEF-tribune. Arie Haan komt vertellen over het succes van Nederlandse trainers in het buitenland. Kijk, wij Nederlanders werken altijd aan de basis. Hoe speel je een bal in? Is hij correct, is hij niet correct? Dus duidelijk Nederlandse dingen die wij erin brengen. Ook de gast Michael Abspoel. Wie is dat eigenlijk? U kent mij waarschijnlijk als de stem van Matt Betthond. Ach ja, natuurlijk. En verder blikken Ronald Koeman en Paul de Leeuw terug op een voor hen bewogen 2012. Het tv-programma werd steeds beter. Althans, ik vond het steeds beter worden. Maar ja, het was, het was wel een heel zwaar jaar. De tribune Morgenmiddag om kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bedankt Theo voor het altijd helpen van jouw grote broer, Vincent van Gogh. Zonder jou had hij zijn passie nooit kunnen voortzetten.